Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een vermoedelijke mesaanval in de Duitse stad Solingen... zijn zeker drie doden gevallen. Ook raakten meerdere mensen ernstig gewond, melden Duitse media. Het incident gebeurde op een feest in de binnenstad... ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Solingen. Volgens lokale media is de dader op de vlucht geslagen... en is er nog niemand aangehouden. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de stad. De autoriteiten vragen inwoners uit het centrum weg te blijven... Artsen in zeven landen zijn begonnen met het testen van een longkankervaccin. Deskundigen zijn positief en noemen de prik baanbrekend... omdat het vaccin volgens hen mogelijk duizenden levens kan redden. De prikken worden nu getest op 130 patiënten in onder meer de VS... het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het gaat om longkankerpatiënten in verschillende stadia. Het kan nog jaren duren voor het vaccin op de markt komt. Longkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten... In Nederland krijgen jaarlijks bijna 15.000 mensen de diagnose. Een Nederlands team helpt vanaf morgenochtend mee bij het zoeken naar een vermiste vrouw op Samos. De vrouw van 65 verdween gisteren nadat ze was gaan wandelen. Met drones en een speurhond hebben Griekse hulpdiensten de omgeving uitgekamd, maar tot nu toe zonder resultaat. Wel werd de telefoon van de vrouw teruggevonden. De onafhankelijke Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. heeft zijn steun uitgesproken aan de republikeinse kandidaat Donald Trump. Hij stelt zich niet meer verkiesbaar in tien staten waarin hij cruciale stemmen had kunnen afsnoepen van Trump... in zijn strijd tegen de democratische kandidaat Kamala Harris. Ook gaat Kennedy niet meer actief campagne voeren voor zichzelf. Het weer. Vannacht kan in het Zuidoosten wat regen vallen. In de rest van het land is het droog bij een graad of veertien... Komende dag eerst bewolkt, later meer zon en 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. werd nu de nacht.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 Yeah. Hey. She thinks with her chin up, she always makes some common sense, always knows just what to say, she always takes me. Unconditionally hers She's like a new girl every day And all the rest don't bother me